In de zuidelijke stad Osh is vandaag opnieuw zwaar gevochten... tussen Kirgizie en Oezbeken, die in Kirgizië in de minderheid zijn. Daarbij zijn al zeker 65 mensen om het leven gekomen. Koningin Beatrix heeft Uri Rosenthal, de fractieleider van de VVD... in de Eerste Kamer benoemd tot informateur. Hij gaat de mogelijkheid onderzoeken van een coalitie met in elk geval VVD en PVV. In zijn opdracht staat dat het onderzoek op korte termijn moet worden verricht... medegelet op de moeilijke situatie waarin Nederland verkeert... VVD en PVV zijn de winnaars van de verkiezingen. Roosendaal gaat zich nu eerst bezinnen op zijn werkwijze. Maandag staat hij de pers weer te woord. In Polen is begin deze maand een vermoedelijk lid van de Israëlische geheime dienst Mossad aangehouden. Duitsland heeft gevraagd om de uitlevering van de man Uri Brodsky. Polen heeft daar nog geen beslissing over genomen. De Duitse justitie verdenkt de man ervan dat hij in Keulen een Duits paspoort heeft geregeld voor een ander lid van de Mossad. Die zou betrokken zijn geweest bij de moord op een lid van Hamas in Dubai begin dit jaar. Brotski kon begin deze maand op de luchthaven van Warschau worden gearresteerd op grond van een Europees opsporingsbevel. In Zuid-Afrika zijn drie mannen voor het overvallen van buitenlandse sportjournalisten tot hoge gevangenisstraffen veroordeeld. Woensdag werden Spaanse en Portugese journalisten in hun hotel in de plaats Magaliesburg beroofd van geld, camera's en andere apparatuur. Kort daarop werden drie verdachten gearresteerd. Twee Zimbabwanen zijn nu voor de diefstallen tot 15 jaar cel veroordeeld. Een Nigeriaan kreeg voor het hele van de gestolen spullen vier jaar cel. Het weer vanavond helder en overwegend droog. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen droog en bewolkt. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS journaal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 Van Velsen en I'm in Deep. Ja, goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Entertainment For You hier op CFM Zandvoort. Ja, ja, en hoeveelste is het vandaag? Hoeveelste <laughs> ik, Entertainment For You? Ik voor, voor een paar weken geleden een streepje vergeten te zetten, dus ik weet het even niet. Dus ik zou het eventjes volgende week wel weer even tellen in mijn, in mijn agenda en dan komt het helemaal weer goed. Ja... We zijn nu helemaal in de WK-sfeer. De ja. politieke geneuzel is eindelijk afgelopen. Nou, nog niet helemaal, hè? Ja, bijna helemaal. En uh, we zijn nu lekker ook het WK aan het kijken. Argentinië, Nigeria, tussen dan 1-0 voor Argentinië. TV staat hier aan. We komen helemaal in WK-sfeer. Ja, en vorige week natuurlijk ook al hè, gingen we op zoek naar WK-hit 2010. We hebben de laatste, we hebben er uh, zes uitgekozen en zes originele hits. En wie het zou worden, dat uh, weten wij alleen nog. Ja. Maar zometeen aan het eind van de uitzending weet u het allemaal hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste show voor uw regio. Daar is hij weer, hè? Daar is hij weer. En um, ja, wat uh, kan u verwachten van deze uitzending? We hebben sowieso uh, verslag van uh, JJ Bauer, de CD-presentatie. Ja. Vorige week was dat. in. Uh, week? in uh, de Fokker Dans School uh, in, uh, in Hoofddorp. Daar gaf hij een uh, cd-presentatie met heel veel uh, artiesten. Nou, het was een gezellige boel. Ja, het was ik, uh, gezellig. Ik was erbij, hè. Ja. En uh, ik heb uh, JJ ook zeker nog even gesproken. En ik heb gewoon live-opname van de uitreiking. Waar? En dat werd door een hele bekende DJ gedaan. Hele bekende... Oh, dan ben ik benieuwd. Ja, dat gaan we zo meteen... Uh, ga ik dat Waren er nog, nog meer uh, bekende artiesten? Ja, het viel me een klein beetje tegen. Want ik dacht... J.J. Bouwer, een grote naam hè. De neef van Frans Bouwer. Misschien is Frans er ook nog bij. Ik vroeg het hem nog. Ik wist van tevoren natuurlijk dat het niet waar was. En uh, ja, ik vond het best wel... Uh, ik, uh, ik vond het een leuke, gezellige avond. Met heel veel uh, gezellige artiesten. Ja. Ik miste alleen de bekende... Om het zo maar te zeggen. JJ ja. ja, Bauer bekend. Nou, het zou wel best wel kunnen. Maar uh, dat viel wel uh, mee. Maar het was een super gezellige avond. Wat u nog meer kan verwachten, dat uh, weet ik niet. Onze. Uh, nou, dat de, weet de, ik wel hoor. Popster Henry natuurlijk. Met Showbiz Nieuws. Eendagsvlieg. Altijd ja, de vaste dingen die wij doen. En voor de rest blijft het uh, nou, mag, een beetje een verrassing. Mag ik hè? vertellen? Uh, ja, u denkt, waar is Pascal nou weer? Vorige week uh, was hij uh, ziek. En uh, vandaag uh, is er ook weer iets uh, gebeurd... waardoor hij nog steeds weer ziek is. Dus dat betekent dus geen, geen Pascal. Normaal regelt uh, Pascal ook altijd het redactionele stukjes, hè? zoals uh, de artiesten die binnenkomen... hier bij de radio-uitzending. En zo hmm. dat regelen wij ook wel. Maar Pascal is echt de redacteur daarvoor. En doet hij altijd... Uh, allemaal goed, hè? De, ja, de, altijd tuurlijk. De beste mensen, Klopt. de leukste, gezelligste mensen. Het kan zijn dat de telefoon zo meteen afgaat en we hebben iemand aan de telefoon. Maar het kan ook zijn dat het vandaag een beetje stil blijft. Want uh, ja, Pascal is onderweg hierheen ziek geworden en meteen rechtsomkeerd weer naar huis gegaan. En um, ja... Dat er is nou eenmaal zo. We wensen in ja. van hem nogmaals weer wetenschap. Ja, tuurlijk. En we hopen gewoon weer dat hij er volgende week weer bij is bij Entertainment for You. Ja. En wil je nou een uh, plaatje aanvragen of wil je nou een vraag stellen of uh, iets anders melden in de uitzending? Dan kan je bellen naar ja. 023 573 1969. Ik zeg het nog één keer. Pen en papier bij de hand. Ja, heb ik hoor. 023. Ja, heb je hem. Ja. 573 1969. I've been loving you. Oh Come and have it to me. Oh, loving you a little too long. I don't wanna stop now with you, my life. So wonderful I can't stop now Rudy, Rudy. Is, is dit andere hazes? Dit is andere hazes die Engels zingen, maar ik vind dit echt. Uh, <lacht> dit vind ik echt niks. Ja. Nou, ik zal het uitleggen. We hebben een CD natuurlijk, die druiven. En er stond nummer 11: bloed, zweet en tranen. Nou, ik start de midden. hoe die heet. Starved. Ik weet alleen dat het andere hazes is, maar voor de rest. Uh... <lacht> In ieder geval, uw luistert is nog steeds naar... Ik kan, ik wil de hele zomer zonnen. Ja, dat wil ik ook heel erg graag. En uh, daar hebben we zo, zo meteen een interview. En dan komt het hek. In innen, het strand. Binnen. Het land was van betuteling. Geen uniform is heilig. Een zoon die noemt staat staat nergens. Je laat je in hun water. Op dat hele kleine stukje aarde, Die moeten niet keurslijf in Die laat je in hun water Het land vol groepen van protest Geen chef die echt op de basis. is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 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde schrijf je niet de bed voor die laat je in waarde. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde I'll never be here again But that don't really matter Cause all that I want Is to be where you are Make the world go away Let me live in your arms Yeah, I know that it's wrong But the feeling is right Watch it all come true Yeah, yeah You got you could stay Die bal op Stekelenburg. Die naar Van Bommelkost en die verlengt naar Van Bommel. Van Bommel kijkt op zich heen en die vindt braafheid. Braafheid past door naar Kuyt en die is Peters in de reik Huntelaar. Huntelaar ik hem terug naar Kuyt. En die komt voor de goal. Hij haalt uit. En op de, op de bal. Los is 7 op Heidegaard. Over de hele ze ligt terug op de jongen. De Jongens op lijn, Die kapt zijn tegenstander eruit. En Babel neemt over. Hij zit Eliegaard. Maar hij ligt terug van Persie. Stelt over de bal en wat doet hij? Hij knalt, Hij knalt, Hij zit erin. Hij zit erin. Ooie geeft de beer van de wiel en ligt terug op Bouloir. Bouloir door de Matthijs en die rost door de wedstrijd. die Snijden. Die speelt hem op, de strot, het verraden van de vaart. Die uit overzicht ogen ziet dat de zeer vrij staat. Hij bereikt Robben. Misschien staat hij straks wel op nummer 1. In de GFM WK-single Top 6. Maar dat hoor je straks. Deze artiest won in 2004 Idols. En het is al een tijdje geleden. En ik hoorde hem laat. Ik dacht, het is toch wel een leuke plaat. Hij stond zo yeah. op nummer 1. Dit is When You Think Of Me. Dit is Boris. You look so peaceful sleeping. You don't know that I'm leaving. But I'm going Well, I did my best to be them, but in my head the demon said move on. The night I met you, I said I never will forget you. Well I won't. won't. I think about the way you live and breathe inside my dreams forever. You'll be better when I'm gone. You'll be better when I'm gone. 'Cause I know you're again Nick en Simon en het masker hier bij ZFM Entertainment for You. Re het WK is natuurlijk begonnen. Nu ook een wedstrijd bezig. Argentinië Nigeria, 72e minuut. Argentinië staat nog steeds met 2-1 voor. En, en de openingswedstrijd heeft, uh, ja, van het WK heeft, is het ja, thuisland Zuid-Afrika tegen Mexico. Heeft ruim uh, 2,1 miljoen kijkers getrokken. Zo zo. De um, tweede wedstrijd Uruguay-Frankrijk, 2,3 dus, uh, dus ja, het, het WK wordt weer goed bekeken het in Het wordt sowieso goed bekeken en het zal maandag weer helemaal anders zijn. Zometeen natuurlijk het interview uh, ja, nou, met jou. Ja, met mij... Niet met mij. Met jou en J.J. Bauer. Ja, natuurlijk. Maar Klopt hij toch? staat al klaar zelfs. Dus nou, laat hem horen. Dat gaat nog niet zo snel. Je moet niet uh, heel erg overhaast doen. Maar uh, wel goed dat, hij, uh, dat het zo goed wordt bekeken, het WK natuurlijk, uh, ja. op televisie. Nou, ik heb uh, tot nu toe alle wedstrijden gezien. En ik vond uh, tot nu toe het niveau niet erg uh, spitterend. Nee, zeker niet. Maar als Nederland aan, uh, aan de macht komt... Aan de macht komt. Ja, als Nederland. Uh, Nederland kan het wel goed gaan uh, maken, denk ik. Ik denk het ook. tegen Denemarken is makkelijk te doen. Robben die komt terug. Die is uh, vandaag geland in Johannesburg. Maar uh, zoals. Ja, 16 miljoen bondscoaches zeggen we wel. Eens dat we in Nederland hebben. <laughs> huh? Maar uh, ik zeg dat Robben pas in de kwartfinale moet beginnen. Als ze ja. halen. Hè? Ja, want de eerste rondes moeten ze tegen. Eerst tegen Denemarken, dan Japan. En dan Cameroen. Die moeten ze wel hebben. En uh, dan kunnen ze de 16e finale, of 8e finale heet dat. Tegen Slowakije wordt het waarschijnlijk. Misschien wel tegen Italië, maar die eindigt toch waarschijnlijk eerst in de Pool. Dus het wordt Slowakije of Paraguay. En in de kwartfinale wordt het moeilijk tegen Brazilië of Portugal. Oké. Okay. Hey, ik had een interview met J.J. Bauer uh, tijdens een CD-presentatie. Uh, ja. De techniek laat dat niet helemaal toe om de uitreiking van de CD-presentatie te, la te laten horen. Maar dat maken we zeker even goed. Maar eerst het interview hier op CFM Zandvoort. We hebben er al afgelopen weken heel veel over gehad in de radio-uitzending. Maar nu is het ook echt gebeurd. Ja, vandaag is de CD-presentatie van niemand minder dan J.J. Bauer. Na drie jaar is hij weer gaan zingen en een, een single uitgebracht. J.J.,... Hoe is het weer om een uh, single gemaakt te hebben? Nou ja, het is uh, natuurlijk helemaal te gek om uh, weer uh, ja, een uh, nieuw product te hebben. Maar uh, ja, ondertussen hebben we natuurlijk heel veel in de studio gedaan ook. En uh, ja, ook voor heel veel anderen zijn we aan het werk geweest. Want we hebben inmiddels een eigen platenmaatschappij en uh, eigen studio. Dus daar zijn we heel veel mee bezig geweest. En uh, ja, het leukste is natuurlijk uh, jezelf, uh, jezelf promoten. En, uh, en dat uh, met een nieuwe single is natuurlijk het leukste wat er is. En wat is de naam van de single? Ik wil de hele zomer zonnen. Echt zomers, hè? Ja, het is 25 graden momenteel. Dus uh, ja, het is, uh, komt goed uit. En waar gaat het liedje over? Ja, het liedje gaat eigenlijk over... Ik wil de hele zomer zonnen, maar niet zonnen zonder jou. Dus uh, ja, over een dame waar ik niet zonde mee kan zonnen. Uh, we hebben ook de clip opgenomen, dat is ook heel leuk geworden. Dus, uh, ja, en de releasedatum was eigenlijk uh, vijf dagen geleden al. Dus uh, hij is wat te downloaden ook. Dus ja, uh, nou, we, gaan, we gaan het allemaal zien. Helemaal super. Je vriendin ook in de videoclip, hè? Ja, die hebben we even gecharterd. <laughs> dus uh, ja, we waren een hele groep. Waren. We waren zeker met een man of 25 of zo. Dus het is echt heel leuk geworden. En uh, ja, nou ja, elke figurant is er een. Dus uh, tenminste waren we hebben de mensen daar eigenlijk ook mee gepakt. Ja, de cd-presentatie. Wat uh, gaan mensen vandaag verwachten van je? Nou, je gaat in ieder geval een beetje feest maken zometeen. Dat is in ieder geval uh, wat ik eigenlijk altijd doe en wat ik het uh, belangrijkste vind. En uh, wat gaan we verwachten? Ja, ja, ik ben eigenlijk nog niet in de zaal geweest. Dus uh, voor mij is het spannend. Uh, ik heb wel wat gehoord dat het al uh, ja, aardig vol loopt. Dus, uh, ja, we gaan in ieder geval een feestje bouwen. En dat, uh, dat is in ieder geval wel te verwachten. Welke artiesten komen allemaal optreden? Nou, we hebben een heleboel. We hebben Samantha. We hebben uh, de presentator Johan Flemmings. Uh, we hebben DJ Parlaar uh, die komt. Uh, nou ik zelf, Jules, Sean Eelting, uh, Ramon, uh, uh, Carina Lamonia, Jannie uh, hebben we. Ja, echt uh, heel veel in ieder geval. Ja, een rare vraag hoor. Is Frans ook aanwezig vanavond? Nee, nou, ik geloof wel ja. dat hij uitgenodigd was, maar hij uh, was zelf aan het werk. Ja, ik zag net al dat hij uh, een concert had. <laughs> ja, nou, dan nou, nou, meer, meer op de hoogte dan ik in ieder geval. Maar uh, nee, helaas. Na deze single, ben je al bezig met nieuw product? Ja, de volgende ja, die moet toch uh, natuurlijk uh, hier naar... Uh, ja kijk, dit loopt natuurlijk een uh, maand of twee, drie en dan uh, moet er toch wel weer wat nieuws komen, want uh, ja, we gaan niet weer uh, drie jaar wachten voor er wat uitkomt. De videoclip is gemaakt uh, door Erik Diekep. je hebt al vaker bij hem, uh, met, met hem gewerkt. Hoe, hoe is het werken met Erik Diekep? Ja gezellig, ik ken hem al heel lang natuurlijk en uh, ja, alles wat we doen bespreken we gewoon goed. En, uh, ja, en, uh, ja, en uh, het is heel vaak eigenlijk zo, als wij samen zijn, dan ontstaat er iets, dan ontstaat er een product. Dat is in dit geval ook zo geweest. En eigenlijk hadden we dat met Kuba Kuba Libre, hadden we dat ook. Ja, dat is ook eigenlijk uh, ja, een heel leuk feestnummer geworden. En uh, ja, dus die samenwerking is eigenlijk uh, perfect. Wat, uh, wat wil je graag in de toekomst? Ja, graag in de toekomst. Uh, dat ik uh, gezond blijf en uh, mijn kinderen en mijn vrouw Dat is het belangrijkste, denk ik, momenteel. Dus dat eerst en dan de muziek? En dan uh, nummer één. Dit zou natuurlijk ook leuk zijn. Zeker weten. Heel erg bedankt en heel veel plezier vanavond. Hey, graag gedaan. En uh, ja, jij ook veel plezier in genieten van. maken en een leuke avond, zou ik zeggen. Gaat lukken.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 ja, want als ik zonder jou zou zonnen, dan was de hemel de blauw. Ik wilde hele zomers zonnen, maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van dat je mij en mij verliet. Ik wilde hele zomers zonnen, maar niet zonder, zonder jou. Want als ik jou zou zonnen, dan was de zomersonnen maar zonder jou dus niet daarom haal ik er ontzettend van dat je mij in mij Ik wil de hele zomerzonne hier op CFM Zandvoort van Niemand Minder aan JJ Bauer. Ja, en uh, dit is zijn nieuwe single Ik wil de hele zomerzonne. En hij had uh, zelf uh, gehoopt dat hij deze week in de top 100 zou belanden. Misschien kunnen we dat nog eventjes snel even kijken of dat ook wel zo is top 100. En uh, ja, hopelijk uh, zou dat uh, toch, uh, ja, gaat het toch al ooit uh, gebeuren met JJ Bauer, dat hij toch weer in de top 100 uh, komt. En uh, hij hoopt op een nummer 1 hit. En um, ja, als u hem allemaal koopt natuurlijk bij uh, de download shops, of uh, waar dan ook, dan wie weet uh, belandt hij dan wel op, uh, hey. op uh, nummer 1. Wat is er? Hier, Jolanda Be featuring D-Cup, We No Speak Americano. Vorige week gedraaid. Weet en, je wel dat ik dacht dat het wordt een zomerhit en die staat nu op nummer drie, drie. als komen hè als nieuwkomen. Ja, kijk, maar daar hadden we het niet over. <laughs> nee, maar dat valt me gewoon op. Dat valt je gewoon op. Ja. Maar uh, in ieder geval um, ja, JJ Bauer uh, heel erg anders dan Frans hè? Maar dit, dit klopt ook geen reet van denk ik, want er staat Cabouter met de voetbaldans die staat op nummer vijf van de Dutch Single Top 100. Ja, dat, dat vind ik een beetje. Dat is knap. <laughs> ja, zo kan je zou het ook bekijken, ja. Maar we gaan nu even kijken waar JJ Bouwen staat in de top 100. Als hij erin staat. Nee, hij staat er niet in. Staat hij er niet in? Nee, hij staat er helaas nog niet in. En onze grote vriend uh, Jenny Christian staat er gewoon wel al in. En Alex met je bent wie je bent. Hebben we vorige week nog gesproken. Staat op nummer 71. En, ja, uh, nieuwkomer ook. Als, als nieuwkomer, uh, ja. Dus dat uh, is allemaal uh, leuk dat we al op die mensen spreken. Henk Dame staat op 91. Dus uh, ja, je, je spreekt gewoon uh, heel veel mensen. En uh, ja, en dan uh, zie je gewoon dat ze, een, uh, dat ze gewoon een hintje krijgen. Hè? Ja, leuk toch? Ja, helemaal ja. Uh, gezellig en uh, leuk. Gezellig. En uh, ja, Sineke staat er zelf ook zelf nog in. Op, uh, oh, 59. die vliegt er wel snel uit, Schallali, denk ik. Shalala, shalala, Ja, ophouden. Oh ja, we mochten het niet meer gaan doen, hè. Nee, in ieder geval hartstikke leuk uh, dat uh, J.J. Bouw een nieuwe single hebt En uh, hopelijk uh, volgende week uh, ja, het, uh, het, uh, het, uh, het stukje van... Uh, de CD-uitreiking. Want dat had ik uh, meegenomen. Maar uh, de apparatuur pakt het niet. Dus dat houdt gewoon even. Ja, dat houden we gewoon te goed. En dat zullen we volgende week wel laten horen, denk ik. Ja, dat gaan we zeker doen. Volgende week hoort u het fragment met JJ Bauer. De uitreiking van de CD. Maar nu had u dus het interview even gehoord. In ieder geval blijf lekker luisteren bij Entertainment For You. Zometeen lekkere hits nog. En uh, natuurlijk Showbiz nieuws met popstar Henry. De Eendagsvlieg. En nog heel veel meer bij deze Entertainment For You. Weet je waar ik zin in heb? Vertel. Een beetje rock. En dat kan met Brian Adams en Summer of '69, echte klassieker hierbij. ZFM.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 Danny de Munk, mijn bloemetje voor jou, voor al die lieve opa's en oma's in heel Nederland. Heeft hij dit liedje speciaal voor geschreven? Ja echt, voor de zonnebloem hè? Is dat echt voor opa en oma's? Ja de zonnebloem toch, daar uh, een speciale oudere organisatie die leuke dingen organiseert voor ouderen. Okay. En daarvoor heeft hij deze, ja, dit uh, leuke liedje opgenomen toen de tijd, dus Ja, dat, dus dat is, een leuk is wel maar, ja. heel erg leuk. Als je ja. achtergrondmuziekje even uitzet, Super ja hoor. dat maakt niet uit. En dan wil ik heel veel terugkijken naar dit. Kent u deze nog? Mijn naam is Lok. Mijn naam is Lord. Nou, een belachelijk liedje natuurlijk, hè? Door, uh, door Zomertijd uh, gemaakt uh, van Veronica. En uh, ja, het is gewoon, uh, als ik eraan denk, dan krijg ik gewoon een hele riddle, rilling. Hè? Toen de tijd uh, dat hele verhaal met Joram van der Sloot en dat die bekende met Peter R. de Vries en zo. Hè? En ja. uh, het begint toch steeds meer uh, bekend te worden rond deze zaak, hè? Nou ja, rond deze zaak is natuurlijk een nieuwe. Ja, er is een nieuwe zaak, dus een nieuwe zaak gekomen. En hij heeft een meisje uit. Uh, wat is het? Uh, nou, het gaat in ieder geval om Stephanie Flores. Meisje uit Zuid-Amerika. Volgens mij is Colombia of zo. Ja, zoiets. En uh, ja, die heeft hij dus vermoord. Dat is, niet, is je nog niet zeker. Nee, maar dat mag is een grote, hij is verdachte in de moordzaak. En uh, ja, er zijn versch verschillende complotten. En er zijn weer mensen die je iets erbij verzinnen. Uh, en, uh, dus dat blijft ja, nog wel even gaan. Er zijn letterlijk filmpjes ook al opgedoken. Hè? Dat, hij, uh, dat ja. hij uit die hotelkamer komt waar hij in uh, sliep. Dus uh, waar duidelijk werd al volgens de politie dan... Uh, ...dat hij het zou gedaan hebben. Ja, klopt. En, uh, ja, maar door dit verhaal... Uh, ...komen er toch ook wel weer nieuwe berichten uit. Hè? En in ieder geval... ...de justi justitie in uh, Peru... ...gaat de taxichauffeur van Joran... Het, ja. Ja, ...gaat uh, de taxichauffeur van Joran... Uh, ...ook uh, uh, vervolgen. Ja, klopt. Dus, uh, want hij heeft hem natuurlijk... ...over de grens gebracht weer... Ja. Terwijl die uh, zwaar uh, werd uh, gezocht. Hè. Maar uh, ja, er komt ook, wordt ook steeds, er komt ook steeds meer uh, wordt er bekend over, uh, over de zaak Natalie Holloway. Hè? Ja, maar ik wil nog even zeggen. Want als je wordt uh, opgepakt in Peru, Peru of Chili. Of gewoon al, al die, al die uh, Zuid-Amerikaanse landen. Het is geen pretje om daar in de cel te zitten. Hè. Nee, want... Ja, want je zit met meerdere mannen gewoon op één cel. En hij is een buitenlander. Hij heeft een meisje... ...waarschijnlijk verkracht en vermoord. Dus als je... ...dat dus hoort een beetje in de criminele scene... ...in de gevangenis. Hoor, hoor je dat soort dingen... ...hoor je eigenlijk niet te doen. Dan ben je in ieder geval... ...niet uh, stoer, zeg maar. Het is sowieso nee. niet stoer, maar dat wordt wel zo in de gevangenis gezien. Dus uh, ja. Maar ja staat brengt, nog veel te het, verwachten. Maar daarom komt het volgende verhaal. Jordan heeft uh, een cel alleen gekregen. Dat heeft hij aangevraagd. Okay. Omdat hij bang was voor moord. Dat hij vermoord zou vermoord worden. Vermoord ook, ja. Kijk, dat staat ook als je... Okay. Dus uh, ja, dat is uh, allemaal uh, wel wat. Ja, of je nou medelijden met hem moet, moet hebben, dat uh, heb ik uh, absoluut niet. En uh, ik uh, hoop uh, gewoon dat deze zaak heel snel opgelost is. En uh, wij zullen hem zeker uh, volgen bij Entertainment for You. Ja, hij begint toch een beetje iemand te worden die uh, een bekende Nederlander <laughs> het is. Ja, maar niet op een cool, positieve manier. Maar, uh, nee, niet op een positieve manier. Deze man ah, uh, mag uh, snel. Uh, Achter de tralies gewoon. Ja, als je hoort het eerste verhaal van Nathalie Holloway. Het blijkt nu weer dat hij uh, de moeder van uh, Nathalie Holloway oh, 2,5 ton heeft geboden. En dan zal hij vertellen uh, waar het lijk zou liggen. Nou, als je dat soort dingen hoort, dan denk ik ook van waar ben je mee bezig, weet je wel. Ja, hoor. hij spoort nu in ieder geval. Zullen we er snel een plaatje in doen? En dan Lijkt doen we me goed idee. een goed idee. En dan gaan we alweer op naar het nieuws. Gaat snel, hè? Ja, heel snel. Maar hoe ik het ook wend of kie, een huis beschermt niet. Ik heb een kan. <laughs> die, die kan zijn lach niet inhouden. In ieder geval nog nog steeds naar Entertainment for You. Hier op CFM Zandvoort. Ja, het lekkerste station van uw regio. Ja, weet je. Ik kwam net bij Telesa vandaan. Hè? Ja. En uh, daar hadden ze haring happen. De nieuwe, een nieuwe haring. Ja, maar weet je wat. De Deze haring kwam gewoon rechtstreeks van de uit de afslag. Uit de afslag?